Mark Visser met het NOS-journaal. Een gezicht voor de padstelling rond de benoeming van een nieuwe tijdelijke premier. De militaire machthebbers hadden oudgediende Gansouri naar voren geschoven. Maar de betogers zien niets in de man die eerder premier was onder de verdreven president Mubarak. Nu lijkt de oud-chef van het VN-atoombureau El Baradei de meeste kans te maken. Hij is wel aanvaardbaar voor de betogers en hij is bereid om premier te worden. Zelfstandigen zonder personeel moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in loondienst. Dat zou leraar en ser kroonlid Ferdinand Grapperhaus in het programma Nieuwsuur. In een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken staat dat ruim 30% van de ZZP'ers een omzet heeft van minder dan 25.000 euro. Daarbij komt dat veel zelfstandigen slecht verzekerd zijn. Zo is maar 20% van de 750.000 ZZP'ers in Nederland verzekerd tegen inkomensverlies wegens ziekte. Grapperhaus vindt dat ZZP'ers zich verplicht moeten verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of inkomensverlies. In geval van nood kunnen ze dan, net als werknemers in lodendienst, aanspraak maken op de verzekering. In het Noord-Hollandse Muiden zijn twee mensen omgekomen bij een botsing tussen een brommer en een invalide wagen. De twee die om het leven kwamen zaten op de brommer. De bestuurder van de invalide wagen raakte zwaar gewond. De vrouw die achterop de Brommer zat, werd door de klap op de autobaan geslingerd en overreden door een auto. Zij en de bestuurder van de Brommer overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer, vannacht bewolkt en ongeveer 8 graden. Overdag neemt de wind toe. Vanuit het westen regen en een graad of 11. Dit was het. Zandvoort heeft het En jij beleefd het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu de nacht Thank you for coming home Sorry that the chairs are warm I with them here I could have a storm Slowly being eternal away Just another play for today Over the suit and the face who knew that he was there on the case See ya!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 de liefde, wat een zonde, we zijn het allebei, maar binnen een we...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 Dit is Zie Ja, dat